Uur. Dit is Jeroen Kema Maan met het NOS Journaal. In een auto in Duivendrecht bij Amsterdam is een man doodgeschoten. Het slachtoffer werd rond half zes vanavond aangetroffen... in een auto in de buurt van volkstuinen. Wat er is gebeurd kan de politie nog niet zeggen... maar de politie denkt wel te weten wie het slachtoffer is. De Haagse wethouders De Mos en Gernawi, die verdacht worden van corruptie, treden tijdelijk terug. Ze geven daarmee gehoor aan de oproep van burgemeester Krikken. De twee ontkennen, maar zeggen dat ze het onderzoek niet willen frustreren. Verder zeggen ze dat ze altijd naar eer en geweten hebben gehandeld. De twee wethouders worden verdacht van het tegenbetaling regelen van vergunningen en corruptie. Ze zijn vanmiddag door de Rijksrecherche verhoord. Ook een raadslid van de groep De Mos wordt verdacht van betrokkenheid. Een deel van de eindexamenkandidaten van VMBO Maastricht... van wie vorig jaar zomer het eindexamen ongeldig werd verklaard... krijgt een schadevergoeding. In Limburg schrijft dat 121 leerlingen per persoon een bedrag van 1000 euro krijgen. Het is bedoeld ter compensatie van geld dat ze al hadden uitgegeven... voor bijvoorbeeld vakanties en examenfeestjes die niet door konden gaan. De leerlingen hoorden vorig jaar vlak voor de diploma-uitreiking... dat de onderwijsinspectie alle examens ongeldig had verklaard... De school had sommige toetsen niet afgenomen en resultaten niet of verkeerd geregistreerd. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam heeft een interim bestuurder voorgesteld aan minister Slob. Het is nog niet bekend om wie het gaat. De minister eiste twee weken geleden dat het omstreden bestuur voor 14 oktober opstapt. Er is volgens de inspectie sprake van financieel wanbeheer en het zogeheten burgerschapsonderwijs is onder de maat.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 yourself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 That's why I sing have to I can't at these dreams again Yeah, I'm feeling TV